Vanmiddag had Reinders nog overleg met de leider van de Vlaamse nationalisten De Wever... en de voorman van de Franstalige socialisten Di Rupo. Koning Albert heeft nog niet gezegd hoe het nu verder moet. België zit al meer dan acht maanden zonder kabinet. In Rotterdam zijn zes jongens van 14 en 15 aangehouden... die worden verdacht van een reeks gewelddadige straatroven. De tieners komen uit Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan den IJssel. De politie rotterdam rijmond kwam de zes jongens op het spoor... door wijkonderzoek in het district Feyenoord-Ridderster. In Griekenland dreigt een hongerstaking van Noord-Afrikaanse immigranten... levens te kosten. 59 van de meer dan 200 hongerstakers... werden vandaag met nier- en hartproblemen in ziekenhuizen opgenomen. De immigranten eisen een verblijfsvergunning. De meesten hebben jarenlang in Griekenland gewerkt... en zijn nu door de crisis werkloos. En omdat ze illegaal zijn, krijgen ze geen uitkering. De 200 mannen zitten al sinds eind januari in een gebouw in Athene en weigeren te eten. De Griekse regering vreest dat de komende dagen meer hongerstakers naar het ziekenhuis moeten. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de uitbreiding van het stedelijk museum in Amsterdam over van de failliete aannemer Mitred. De gemeente Amsterdam moet nog wel overeenstemming bereiken met de curatoren. Maar het ziet er naar uit dat Volker Wessels snel aan de slag kan in het stedelijk. Volker Wessels heeft vrijwel alle projecten van Mitred overgenomen.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 Wie kent ze niet? De puntige BH-cups van Madonna. Jean-Paul Gauthier ontwierp het corset. De Fransman is een van de bekendste modeontwerpers van nu. In Avon Close-Up een beeld van het enfant terrible van de modewereld. Jean-Paul Gauthier. Vanavond 11 uur, Nederland 2.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. De politieke kopstukken die zijn bezig aan het laatste debat voor morgen... voor de Statenverkiezingen. Zometeen een update van politiek verslaggever Michiel Breedveld. En het televisieprogramma Je Zal Het Maar Hebben is genomineerd voor de TV-Kanon. BNM-voorzitter Patrick Lodiers die vertelt waarom het er absoluut in moet komen. En een van, de, van de, nou, de heftigste en de mooiste verhalen uit Je Zal Het Maar Hebben. Die jongen die is hier ook zometeen. En het laatste nieuws uit Libië, Iran en Jemen. Ranking the News. Maar eerst ranking, News, Lucky Kink. Dit op vijf. En op vijf, het goede nieuws voor de botanische tuin door Hortus in Haren. Die hadden last van insluipers. al behoorlijk lang waren er vier hertjes in de tuin. En dus was er een plannetje. In dat geval is echt afschieten. Het enige nog wat we kunnen doen. Ja, aan gruzele schieten dus, die hertjes kapot maken. Dat was de enige oplossing, maar je raadt het al, dat mocht weer niet. Dat vind ik echt ongelooflijk, dat er uh, op het moment dat mooie dieren overlast veroorzaken... Uh, dat er dan, uh, zoals het op mij overkomt, meteen wordt gekozen voor een hele uh, ernstige manier om dat op te lossen. Namelijk door dieren dood te schieten. Nou, dat feestje ging dus niet door en dus zat Hortus met de handen in het haar. Gelukkig waren er veel mensen die goed advies hadden. Dat was van... Mest van roofdieren. Dus dat hebben we gecheckt bij uh, Noorddierenpark. Dat zou niet werken. Dat waren vogelverschrikkers. Dat waren mensen die zeiden mensenhaar. Dat waren mensen die zeiden mannenhaar. Ja, Iemand suggereerde om kinderhaar te gebruiken. Of de ogen van dertien karpers geweekt in groene thee met zweet van de os. Er ah! <lacht> was een mevrouw die zei u moet pasta kopen in, in, in België... Er was zelfs iemand ook in Julia's en die had het over koeken met een soort verdovingsmiddel erin. Nou, ga maar door. Zo ging het maar door. Ja, achter elkaar. Maar niks werkte dus. Totdat de gouden tip binnenkwam. Rozen, daar zijn die bambi's namelijk dol op en dus waren ze gemakkelijk te lokken. We hebben uh, de, de gaten opengemaakt en we zijn heel voorzichtig begonnen met de reën naar die hoek te dwingen. En uiteindelijk was het in alle rust naar buiten. En toen moesten ze de bliksem het dichtmaken. Nou, inmiddels zijn alle gaten als de bliksem weer dichtgemaakt. De botanische tuin gaat in, op 1 april weer open. Op 4 dan. Bij 700.000 klanten van het drinkwaterbedrijf Brabant Water... is vandaag het verkeerde bedrag van de rekening afgeschreven. Dat zijn uh, 700.000 klanten die uh, gebruik maken van automatisch incasso. Ja, nou, licht dan maar eens uit wat er aan de hand is. Uh, we hebben een fout gemaakt bij het automatisch afschrijven... van het voorschot van de maand maart. Uh, dat betekent dat wij het bedrag van de maand maart 2010 hebben afgeschreven in plaats van het bedrag van maart 2011. Dat vinden wij natuurlijk erg vervelend. Ja. Ja. ja maar Ook weer niet zo vervelend, want dat scheelt natuurlijk maar een paar eurotjes tenminste. Het is alleen vervelend voor mensen die uh, in 2010 uh, nog in Brabant wonen en in 2011 niet meer. Of in de tussentijd zijn overleden. Ja, Daar vooral dat laatste is natuurlijk uh, heel vervelend, ja. Dat is erg vervelend, ja. Ja. Ja, ja. ja, want dan ben je overleden en dan moet je ook nog dubbel voor je water gaan betalen. Dat is mooi stom. Uh, er is een menselijke fout gemaakt bij het klaarzetten van het bestand. En deze is ook niet opgemerkt bij de controle. Aha. Ja. ja. Dus... Morgen ontvangen alle klanten het bedrag weer terug op het rekeningnummer... waarvan het bedrag is afgeschreven. En later deze week wordt het juiste bedrag afgeschreven van de rekening. We gaan naar nummer 3. Vanaf vandaag mogen we lekker hard karren op de afsluitdijk. En opeens staat daar het bord 130. Rood randje, wit bord. Met een zwarte 1, een zwarte 3 en een zwarte 0. En uh, even kijken hoor, een zwarte 1, een, een zwarte 3 en zwarte Dat is 130 inderdaad, ja. En hard rijden, dat is lekker jongen. Met het raam open, de haren een beetje naar achter. Hard rijden. Het mag! <laughs> Vettig. En het mooie is, je hebt er dus echt wat aan, blijkt uit onderzoek. Als je met 130 kilometer hoe de afsluitdijk riede in steden van 120... ...je een tijdwinst heeft van 63 seconden. <laughs> maar de wut zijn dat als je 139 op de kilometer teller haat, ...dat je terug het correctiepercentage nog hield boer te vrij rijdt. En als je naar Amsterdam wil, dan scheelt dat dus echt. Dus ik zou zeggen, cas. Ja, dat zou ik ook zeggen. Kas mag dus op de afsluitdijk... Gaat naar Friesland, hè, dat ding dus <laughs> vandaag. Eh, niet overal, dus je moet wel een beetje op de borden blijven letten. Dan op tweede situatie in Libië. Ook vandaag werd er weer druk geprotesteerd. Bijvoorbeeld in Benghazi. Er wordt hier uh, opnieuw betoogd voor het uh, gerechtshof aan de boulevard. Daar waar het allemaal uh, begonnen is. Ik hang uit een raam van dat uh, gerechtshof. En nou... 10.000 mensen, 5 tot 10.000 mensen uh, demonstreren hier. Gaddafi, go to hell. En dat is duidelijk, want hij hangt ook de vorm van een pop opgehangen aan een Ja, en dat is wel een beetje gek, want Gaddafi zelf denkt daar heel anders over. No demonstration at all in the streets. No one against us. Against me for what? Because I am not president. Then... They love me, all my people with me. They love me all. Gevalletje van verwachtingen die niet helemaal overeenkomen. Dus ondertussen proberen duizenden mensen de grens over te komen met Tunesië. En Gaddafi zelf, die geeft zich nog lang niet gewonnen. Tot slot nog de nummer 1. Dat zijn de verkiezingen van morgen, Willemijn. Morgen zijn de verkiezingen. Haha, <laughs> gemeenteraadverkiezingen. Provinciale statenverkiezingen. Dat <laughs> zijn de verkiezingen waarbij je met een omweg de Eerste Kamer kiest. En die zijn dus spannend. Eén zetel geeft waarschijnlijk de doorslag. Normaal zijn er in de Eerste Kamer altijd twee tot vier restzetels. Daarvan is het nog lang niet duidelijk naar welke kant die gaan. Ja, en dus wordt er nog druk gedebatteerd en campagne gevoerd. Zo ook tijdens dat vragenuurtje. Als er iets belangrijk is, is dat een kabinet en ook partijen in campagne eerlijk zijn. We mag dan een campagnetijd zijn, maar laten we nou wel bij de feiten blijven. Ik handhaaf het probleem met deze minister-president... dat hij met de getallen goochelt. Het laatste debat is nu bezig, zometeen meer daarover. En morgen dan gaan de stembussen open. De voorbereidingen zijn nu nog in volle gang. Je hoort kolonel Stemhok. Je kunt het vergelijken met de militaire operatie. Vooraf zijn er heel veel afspraken gemaakt met beheerders van gebouwen. En De stemhokjes zijn al bezorgd en vandaag vindt de afronding plaats. Ja. En dat was het morgen dus de Provinciale Verkiezingen. Heb je je stempas al uit de kast getrokken, Luc? Maar wat? Ja, iets waar je mee gaat stemmen, weet je wel. Dat ding. Ja, huis. Yes. <laughs> Luc, <Luke>, dank je wel. Ja. <coughs> ja, ondertussen in Baarn... als we het dan toch over de Provinciale Statenverkiezingen hebben... daar zijn ze aan het debatteren de laatste dag voor de verkiezingen. De, pro, de politieke kopstukken. Michiel Breedveld van de NOS die is erbij. Michiel, goeienavond. Ja, dit, het is niet echt uh, debatteren, maar meer keuvelen geworden vanavond. Heel gezellig. En heel veel over hoofddoekjes, ja. lees ik over op Twitter. Ja, dat is nu net aan de gang, maar ja, ik kan het niet twee dingen tegelijk. Maar uh, inderdaad, uh, Magiel de Graaf moest uitleg geven over het hoofddoekjesverbod... wat in Noord-Holland is voorgesteld in de bus. Uh, nou ja, en vroeg, uh, want dat is de opzet van het debat... Uh, gewone burgers, jawel, die bestaan, <laughs> kunnen vragen stellen die? aan de ja. politici... en uh, die moeten ze dan beantwoorden. En dat levert in ieder geval niet het straatgevecht op uh, wat het gisteren was... bij het een-vandaag-debat. Uh, en dus geven uh, de politici gewoon antwoord. En zo ook Magiel de Graaf moest dus uitleggen waarom de oma straks van deze meneer... Gewone Nederlander, geen moslim. Uh, geen geen uh, waarom zijn oma, die ook een hoofddoekje draagt... maar dan tegen het weer straks misschien ook niet meer in de bus mag? Nou, dat soort vragen. En uh, het debat uh, werd meteen uh, qua toon gezet uh, vanavond... toen uh, een van die gewone burgers vroeg... ja, ik heb zoveel negativiteit gehoord. Kunt u nou niet eens een keer wat positiefs zeggen... over dit kabinet best oppositie? Dat moet je horen. Ik werd vanmorgen vroeg wakker en toen hoorde ik de minister van Onderwijs... voorstellen om de CITO-toets om die een paar maanden later te gaan geven. En dat vind ik zonder een maar een prima voorstel. We hebben het er al uh, vaker over gehad. Er zijn uh, veel handen extra aan het bed nodig. En uh, dit kabinet uh, die gaat erin investeren. En er komen hopelijk 12.000 banen aan het bed bij. En daar ben ik heel blij mee. Okay. Ik weet er zelfs twee. Um, <laughs> Dat er nationale politie komt, en dat scheelt een hoop bureaucratie... dus dat is goed voor de politieagent. Uh, en dat de JSF nog een tijdje op de plank blijft, vind ik ook een prima idee. Nou, dat uh, drie complimentjes, of vier zelfs, met als laatste die van Pechtold. En daarmee was de toon van het debat gezegd, uh, gezet, er wordt geluisterd naar elkaar. Uh, mensen geven gewoon antwoord op vragen, maar... Ik moet eerlijk zeggen, het wordt daardoor ook wel een tikkeltje klef... waardoor bijvoorbeeld een discussie over de Koopzondag... waar de, PVV altijd, of de VVD altijd hartstochtelijk voor was... maar nu omwille van coalitieafspraken dus tegen heeft gestemd... Ja, dat ontaart dan in... Ja, toch een raar steekspelletje tussen Cohen en Hermans. Mm. En uh, nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen... behalve dan dat ik wel vond dat uh, de heer Hermans de vraag ontweek... of dit nou een gevolg was van het feit dat de SGP op de achtergrond nog een rol speelde. Dus misschien dat u die vraag nog een keer aan hem wil stellen. Nou, u mag het ook doen. <lacht> Hermans, <lacht> wat is daar op uw antwoord? <lacht> ja, dat <lacht> ja, is. is dan meestal het antwoord. Ja, u. Ja, <lacht> Dank u wel. Nou, ik Zellige weet niet wat jullie ervan maken, maar ja, dit is wel een beetje klef aan het worden. Maar goed, misschien dat er straks nog wat vuurwerk komt, maar de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen. Het is ook wel weer een verademing. Even bij al het vuurwerk wat we de afgelopen dagen hebben gehoord. Ja, ik wou ook bijna zeggen, Michiel, het is ook nooit goed hè. Dat of het is weer, we zitten elkaar af te zeiken, of het is weer te gezellig. Dus... Nee, nou goed, inderdaad. Maar goed, een discussie uh, uh, op niveau met een beetje pit mag natuurlijk ook wel. En dit is wel heel voorzichtig uh, om uh, misschien de gevoelige. Uh, <tus> Ja, gevoelige hartjes van de gewone burgers niet al te zeer te kwetsen... blijft het wel een beetje erg tam. Je zegt een kajleers op, op Twitter... ik vind het tot, tot nu toe een heerlijk debat. Zo even het haardvuur oppoken en waar was ook alweer die pijp? Weet je dat Nou, gevolg. inderdaad. Ik ga, nog wel, ja, ik ga nog even rond het kampvuur zitten hier... en dan uh, gaan we straks een liedje zingen met andere rouwvoeten op de gitaar. Daar hou ik je aan, want ik weet dat jij kan zingen, Michiel Breedsel. Ja, en gitaar spelen ook. Ja, nou. nou, tot straks. Daag. BNN Today. Als we het dan toch over muziek hebben, Nelly Furtado... die gaat uh, die miljoen euro die ze van de familie Gaddafi geven... die gaat ze weggeven. In 2007 trad ze op voor de familie. En daar heeft ze met de kennis van nu een beetje spijt van. Maar Gaddafi is nou niet bepaald de enige dictator... die af en toe verwend wordt met optredens van wereldsterren. Popjournal <coughs> pardon, popjournalist Guus Hoogaerts weet daar meer van. Guus, goedenavond. Goedenavond, Ville Mijn. Want niet zo heel lang geleden ging ook uh, Sting de fout in. Ja, die, die uh, liet zich verteren door... Islam uh, Karimov. En dan weet je natuurlijk dat ik het heb over de dictator van Oezbekistan. Tuurlijk, ja. Uh, Sting uh, was op een feestje wat georganiseerd werd door de dochter van uh, uh, Karimov. Ja. Uh, zij heet Gulnara. En misschien dat je nog wel een single kent. Die ze... Nee, dat ken je natuurlijk niet. Maar ze heeft ooit oh. een singeltje gemaakt. En houdt zich bezig met allerlei dingen waar de president of dictatordochters dictator dochters zich mee bezighouden. Oh. andere ook het organiseren van feesten ter heren van uh, de... de moet de, de grote kunsten en kindertjes, want dat is altijd een mooie vlag natuurlijk. En dan moeten daar ook wat celebrities bij. En het Sting was ja. in 2009 degene die daar mocht komen opzitten en pootjes geven. Ja, en die Karimov is nou niet echt een hele lekkere fijne president, hè? Nee, uh, zowel de Verenigde Naties als Amnesty hebben hem al regelmatig uh, veroordeeld. Um, er gaan geruchten dat hij uh, tegenstanders hebben laten doodkoken in Dood, 2005. Koken. Doodkoken, Gadverdram. ja. In 2005 uh, uh, werd een protest tegen het regime uh, in, in bloed gesmoord. Met het doodschieten van uh, demonstranten. Ja. En de, de katoenvelden in Oezbekistan worden bevolkt door kindslaven. Nou, Fijn, de man. En, da, en dat zat ja. dus de, de man die ooit uh, of, uh, regelmatig uh, opkwam voor Amnesty... en ook meezingt op uh, Do They Now It's Christmas Time... Ah, de Sting, en, uh, sting is met, toch een uh, beetje de, de, de vlees geworden. Het geitenwolle is op met zo'n linnen tasje en goede doelen. Ja, ja. We kennen allemaal ook de beelden van de, de Indiaan uit het regenwoud van de Brazilië. Waarmee die uh, op toeneming door de wereld. Om uh, zich daarvoor in te zetten. Ja. Maar die liet zich voor een miljoen, ergens een miljoen en twee miljoen uh, pond. Liet hij zich, uh, kon hij opdraven en een liedje zingen. Maar hoe uh, heeft hij. bedoel, zei hij van. Goh, ik wist het niet. Of had hij daar een verklaring voor? Nee, hij wist het wel. Dat was misschien wel het erge. Um, uh, in een verklaring, want hij werd daarop aangevallen toen het uitkwam, want zoiets mm -hmm. komt natuurlijk uit. Heeft hij een verklaring weer uitgaan. en toen zei hij: Ja, ik heb destijds wel de culturele boycott tegen Zuid-Afrika ondersteund. Maar ja, dat, daar uh, raakten we vooral de, de, de middenklasse, witte middenklasse mee. En ik ben uh, eigenlijk de culturele boycot, daar ben ik een beetje. Uh, ja, dat nut daarvan zie ik niet meer zo. Want het weerhoudt landen van de open uitwisseling van ideeën en kunst. En ja, daar worden die staten alleen maar meer gesloten en paranoïde van. Nou ja, als je weet dat een paardje voor die avond 45 keer het gemiddelde uh, uh, maandsalaris in Uzbekistan <laughs> kostte, kan je afvragen of uh, daar uh, de gewone man ook, uh, ja. zo, ook zo mee gediend was. Ja. En heeft hij, heeft hij toen natuurlijk mooi gebaar gemaakt en die uh, paar miljoenen weggegeven, kan ik me voorstellen? Nee, hij, heeft, uh, hij schijnt een geschat vermogen te hebben van 150 miljoen pond. En daar is uh, dat geld van Uzbekistan netjes bijgezet. Hij heeft dat nooit uh, weggegeven. Vanavond verbrand ik mijn stingplatenritueel bij deze. Doe dan. Ja, nou Guus Hoogaerts, dank. En uh, dus uh, de sting was eigenlijk nog veel erger dan, uh, dan Nelly vertalen, Want daar ging het maar om een miljoen. Hè? Precies. En we Precies. gaan nog geen sting draaien, hoop ik. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nooit meer. Dankjewel, Guus Hoogaert. Dag. Oké, okay, BNN avond. Ja, zometeen uh, het programma Je Zal Het Maar Hebben was afgelopen zaterdag Tienjarig Bestaan. Het wordt nu misschien opgenomen in de tv kanon beste tv-programma's aller tijden. Zometeen BNM-voorzitter Patrick Lodiers daarover. En een van de mooiste verhalen, een van de mooiste mensen uit die serie, die uh, is daar ook bij. Marius, yes, Room Eleven. hey, hey. hey.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 It's a too hot as far away from the beach The only thing around the corner is the ATM We spend our money at the hotel, pretty difficult Hey hey hey You on a holiday You don't hear the sound I'm pee Ze bestaan niet meer, maar het was een leuk bentje Room 11. Hey hey hey. De ronde leeuw ooit acts enorm spektakel. Dinsdag is het, en dan betekent dat we altijd praten met Bridget Maasland... met haar wekelijkse entertainmentrubriek. Maar die is er niet, want die vliegt terug op dit moment vanuit L.A. waar ze natuurlijk was voor de Oscars. Maar wel Patrick Lodiers. Zonder goede avond. Bijna net zo. Nee, fantastisch dat je er bent, Patrick. Heel mooi. <lacht> heel mooi. Nee, Bridget en ook niet... is natuurlijk niet uh, te verslaan. Dus uh, dat is nou, zonder dat ze er niet is. Ik, ik ben heel blij dat jij er bent, want ook niet zomaar natuurlijk... Want we hebben, een, we hebben het over een programma uh, zometeen dat jou nogal na aan het hart ligt. Namelijk, je zal het maar hebben. Vandaag, niet, uh, niet onbelangrijk, is bekend geworden dat je zal het maar hebben is genomineerd voor de tv-kanon in de categorie Human Interest. En dat is toch niet mis, want daar komen wel de, de, de, uit de afgelopen 60 jaar de beste programma's straks in. Ja, dat is en... ook wel mooi dat uh, je zult het maar hebben genomineerd is. En ja, daar ben ik ook wel blij om, omdat dat ja, toch een programma is... wat gaat over jonge mensen die allemaal een aandoening hebben of een ziekte... maar zich niet laten kisten. Die vooral ja. willen laten zien van... ja, maar wacht, ik heb wel deze ziekte of uh, deze handicap... maar kijk eens wat ik allemaal nog kan. Weet je, daar gaat het over. Dat mensen laten zien wat ze allemaal nog willen... nog allemaal willen kunnen bereiken. En daarom vind ik dat een mooi programma. En het mooie is natuurlijk altijd, jullie dan, of jullie, jij... en, en de andere prestatoren, er wordt niks geschuwd... en alles wordt gewoon op tafel gelegd. Mooi voorbeeld van um, een blind meisje, het een van de afleveringen... en wie werd gevraagd of ze ooit eens dus was gedumpt door haar vriendje. Ben jij gedumpt? Ja. Waarom? Uh, uh, mijn ex vertelde mij uh, aan de telefoon dat hij uh, een ander meisje had ontmoet die hem wel recht in zijn ogen keek. Nou, ja, dat is natuurlijk de meest pijnlijke opmerking die ik kan verzinnen. Nou, het is wel mooi, omdat, ja, vind ik... Weet je, alles is bespreekbaar en die mensen zeggen ook gewoon alles. Ja, soms uh, vragen mensen wel eens aan mij... van, ja, maar die vragen die jullie stellen, zijn die, die, zijn die niet te hard of te pijnlijk? Mm -hmm. Maar juist vinden meestal de kandidaten in je zalt mee hebben... dat juist prettig, dat ze gewoon op een goede toon worden aangesproken. En wat de kijker ook altijd prettig vindt... is dat ze op de bank, uh, als ze thuis zitten te kijken... de, ja, de vragen worden gesteld die Ik zij eigenlijk ook willen stellen... maar misschien niet durven, maar iets ja. wat je toch absoluut wil weten. Boor, Goedenavond. Hi, hello, Hi. Hello. een van de deelnemers van je zal het maar hebben die veel indruk op Patrick hier naast yeah. mij heeft gemaakt. Ja, absoluut. Bor is toch altijd wel ja, de, de top je zal het maar hebben, kandidaat hebben. Want uh, ja, Bor, vertel maar even wat je hebt precies, want het is bijna niet uit te spreken. Nee, het is inderdaad een uh, vrij zeldzame genetische afwijking. Je kort het af met EB, dat is al een stuk makkelijker, maar het staat voor epidermolysis bullosa... En dat is weer Grieks voor blaarvormige huid. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat mijn, uh, mijn huid... Uh uh, te weinig collageen 7, is een bepaald eiwit, aanmaakt. Waardoor zeg maar, die verbindingsdraadjes tussen je boven- en je, en je, en je lederhuid... tussen je uh, opperhuid en je onderhuid, zeg maar... die is bij mij uh, ja, van uh, crappy kwaliteit, om het maar even zo te zeggen. Nou ja, Waar het op neerkomt is dat je eigenlijk vol met blaren zit. En, ja, uh, ja. ja, dat is het resultaat, inderdaad. Ik, en je, en uh, zelfs ja. je hele handen zijn helemaal één grote blaar geworden... waardoor het lijkt alsof je een soort van twee stompjes... Uh, Hebt. Ja, daar lijkt inderdaad wel, wel, als het ware zijn mijn vingers als een soort vuist naar elkaar toe uh, getrokken. Ook door de, door de littekenvorming en alles. Ja, ja we hadden een goede volkskrant uh, recensie over het tien jaar, je zal het me hebben programma. Echt leuk. En daarin werd geschreven dat jij Pluto handen had. Ja, dat ja. ja, klopt inderdaad. Ja, dan moet ik zeggen, ik heb een heel wat mooie vergelijkingen gehoord, maar deze was zelfs nieuw voor mij. Dus uh, ik heb hartelijk uh, kunnen lachen. Ja, Pluto, er zit er even over na. Te denken die heeft natuurlijk van die, van die hondenhandjes met maar hele. Korte stompe pootjes, toch? Zo ziet het ja, eruit. Als ja, een hele zachte... ja Zo goed ken ik Pluto helemaal niet. Ja, jij, eh. Maar ja, misschien nee, moet Pluto dat dan ook een keer bedankt, in je zalt me ja, hebben komen. Ja, want ja. zo kan hij ook niet door het leven. Maar kijk, dit is Bor. Ja. Ik zal het je even vertellen, uh, Willemijn. Dit, dit is, uh, als je hem ziet, dan denk je bij jezelf... holy shit, wat is dit, weet je wel? Wat heeft die ja. jongen allemaal? Maar als je hem dan hoort praten, ook over zijn ziekte... en vooral de dingen die hij nog allemaal doet en kan... ja dat is, dat is te gek. Je? En, en Bor is, ja, is gewoon een plezierig mens. Het is mooi om televisie mee te maken. En ook ja. mooi om mee te telefoneren, niet waar ja, ja, zeker. Dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Eh, Bor, heb jij er nou iets... Ik bedoel, tuurlijk heb je er veel reacties op gehad, neem ik aan, toen je eh, ja. daarin zat. Je zal het maar hebben. Ja. Heb je ja. er iets aan overgehouden, ja zeker, nou nogmaals de reacties uh, inderdaad waren, waren uh, overweldigend uh, in, in positieve zin uh, mag ik wel zeggen uh, heel veel mensen die het hadden gezien die natuurlijk a, nog nooit van de afwijking hadden gehoord dus het is ja, voor mij ook natuurlijk een belangrijk om, om dat een beetje onder, onder de aandacht te brengen en wij, uh, nou ja, de, de openheid ervan en dat mensen zeggen inderdaad van nou god ik voelde me geïnspireerd omdat je daar zo gewoon zo open en zo relaxed over, over vertelt en ik denk ook dat dat niet alleen van mijzelf, maar ook van het programma... en van het programmamakers de bedoeling is geweest... gewoon een stukje van die drempel wegnemen... en te laten zien van, god, het hoeft niet allemaal zo moeilijk te zijn. Je kunt gewoon alles vragen wat je wilt weten, weet je. Heb jij bijvoorbeeld wel eens dat mensen, als ze je zien, dat ze denken... nou, daar ga ik maar niet eens mee praten... want daar zal toch geen zinnig woord uitkomen? Nou, zeker. Nou ja, in de zin van... Zodra ze met me gaan praten inderdaad weten ze meestal wel dat er inderdaad een hoop onzin uitkomt, maar af en toe ook nog wel wat zinnigs. Uh, maar je hebt inderdaad op straat ook mensen die, die wegkijken of die u roepen achter je rug, of die het even, ja, die, die, die, die, die terugdijnzen wat dat betreft. En ik denk dan altijd is het beter als je het gewoon ja, recht voor ze rapen vraagt. Patrick, waarom was Borna, nou, je hebt zoveel mensen gezien, wat, wat, wat valt je dan zo op aan hem? Um, ik vind dat uh, Bor ongelooflijk goed over zijn ziekte kan praten. Maar ik vind dat Bor ook een uh, levenskracht uitstraalt... waar vele mensen die veel minder mankeren nog veel van kunnen leren. Ik uh, leerde Bor, ik weet niet, het is nu zes jaar geleden of zo kennen. Toen woonde ja, hij uh, ook nog uh, naast uh, zijn moeder. Ja. En uh, Boor heeft altijd gezegd... ja, maar wacht, ik moet toch ook nog een keer in de, in de grote stad gaan wonen. hij woont ja. in een klein dorpje. En nu woont ja. hij gewoon in Amsterdam. En ja. dat is echt uh, te gek. En, en, en Boor onderneemt. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij, uh, hij heeft een eigen, uh, uh, uh, uh, ja, soort van internet. Uh, hoe moet ik het uitleggen? Boor, wat, wat, wat heb je ook weer precies? Ja, computerspellen? Het is een, een, het is een multimedia bedrijf, dus, uh, dus ik heb veel gedaan op het gebied van games. Ook games vertalen en, uh, en, en gamesbegeleiding. En ik doe ook veel aan schrijven en ik heb een tijdje voor John de Mol dingen gedaan. Dus dat was hartstikke leuk. En volgens mij ben je vorig jaar ook nog zes keer ondertussen geopereerd aan uh, ja, uh, ja, huidskant. Ja, dat kan kan we wel uh, tussendoor zetten, ja, ja. Nou, dat is mooi aan boord. Die vertelt altijd graag over zijn leven en wat hij allemaal doet. En wat hij allemaal kan. En dan vergeet hij soms wel eens te vertellen wat hij ook nog allemaal meemaakt. En dat is op het ja. vlak van zijn ziekte. Nou ja, dat is, uh, als je dat doet, dan ben je de, de uitermate een goede... Het uh, is een, een beetje de, de boodschap dat ik denk... Laat, ja, mij, ja, laat mijn weet, probleempjes maar even zitten. Ja, nou ja weet je, voor iedereen, ik, ik ga nooit over andermans problemen oordelen. In die zin dat ik altijd denk, voor iedereen, voor ieder zijn ze problemen zijn ding, denk ik dan. Maar uh, wat ik wel heel sterk heb van ja, met, met die operaties en zo ook. De, de slechte dingen hoef je over het algemeen uh, niet zoveel moeite voor te doen bij deze ziekte, die komen vanzelf wel een keer op af. <lacht> en de goede dingen, daar, uh, daar knok ik gewoon voor. En dat ja. is inderdaad wat Patrick al zei: gewoon een leuk leven, aangenaam, uh, lekker mijn ding doen. Zoveel als mogelijk. Uh, lekker hier in Amsterdam wonen, uitgaan met vrienden, leuke dingen ondernemen. Nou ja, dat zijn de dingen die je ook drijvende houden. zeg maar. Patrick, even tot slot. Hoe lang gaat de BNN nog hiermee door? met je zal het maar hebben? We zijn ooit begonnen en toen dachten we bij onszelf... Van, nou, na één seizoen zijn misschien alle aandoeningen of ziektes wel op. Toen kwam er nog een tweede seizoen. En uiteindelijk na het derde seizoen hebben we gezegd... Van, nou hier kunnen we eigenlijk nooit meer mee stoppen. En dat klopt ook. Want ik denk dat uh, je zal het maar hebben echt een programma is... waar je jonge mensen kunnen laten zien... die een aandoening hebben van wat ze allemaal uh, nog kunnen betekenen... voor deze maatschappij. En dat is in deze tijden buitengewoon belangrijk en inspirerend. Patrick Lodiers, dank. Boor, dank je wel. En heb een mooi leven, dat heb je al. Maar ik vind het inspirerend om je te horen. Dank je wel. Thank you BNN Today. Ja, gaan we eens even kijken bij Michiel Breedveld van de NOS. Want die volgt het uh, debat. Het laatste debat voor de Provinciale Statenverkiezingen. En uh, het was een beetje gezapig. Hè? Een beetje haardvuur, knisperend wijntje erbij. En nu, nou, dat uh, kampvuur dat, uh, hebben we wel verlaten inmiddels. Ja? Want uh, ja, er begint zeker wat, uh, wat pit in te komen in het uh, debat uh, met andere sprekers, andere onderwerpen. En uh, toch een beetje het springende punt uh, in deze campagnes, wat misschien niemand verwacht had. Uh, maar goed, het is toch een concreet uh, voorbeeld van de bezuinigingen die dit kabinet wil gaan doen. De bezuinigingen op het passend onderwijs. En toen begon het natuurlijk meteen te knetteren hier in Baarn, uh, toen een van de... Gewone burgers die hier uitgenodigd zijn om aan de politici vragen te stellen. Uh, vroeg of haar twee kinderen die toch wat extra aandacht nodig hebben op school, uh, die straks uh, nog krijgen. Nou, een Brinkman, die, Ilke uh, Brinkman van het CDA, Eerste Kamerlijsttrekker, uh, die. Uh... Nou, die kon een geruststellend woordje spreken, maar werd meteen tegengesproken door Emiel Roemer. U kunt me erop aanspreken, uw kinderen houden die zorg. Ja. Waar we naar kijken is dat, dat. Dat beloof ik hier, dat staat ook in het wetsvoorstel van het kabinet. Meneer Roemer, ja, ik u betrek het even hier, hier naar. De, hier, want u stond heftig nee te schudden, maar ja, ik wil heel, heel erg wel wat er gebeurt. Ik was vanmorgen op de Mikado School in Gennep. Daar zitten kinderen met meervoudige handicaps. Daar wordt zo hard bezuinigd dat vijf, zes docenten, fulltime docenten... gewoon daar wegbezuinigd moeten worden. Omdat zij dus gewoon het geld daar niet meer voor hebben. Daar moeten kinderen van de school af... waar geen plek op een andere school laat staan, regulier onderwijs is. Waar het om gaat, is dat er niemand... ...uit de school wordt gestuurd. Als u mij één persoon kunt aanwijzen die direct buiten de boot te vallen... ...ga ik met u naar de minister toe om met elkaar ervoor oh, te zorgen dat er een goede garantie krijgt. is. Waar het om gaat, is dat we die hele bewinkeling daaromheen... ...waarbij kinderen veel te vaak getoetst en getest moeten worden... ...waarbij ze veel te lang met hun ouders langs allerlei gesloten deuren moeten gaan... ...dat we dat terugdringen. En vertelt u mij nou één keer waarom zou Nederland nou zoveel extra kinderen... ...met bijzondere kenmerken hebben vergeleken met het buitenland... Dat Heel simpel, omdat ieder kind apart is en op ieder kind het ja, individu is. We gaan niet voor ieder kind nemen. een aparte school maken. Nee, dat zeg ik niet. Maar nee, wat ik zeg het. is dat ik al die kinderen in mijn klas, die 28 die ik er heb zitten... dat die allemaal het recht hebben op aandacht... Nou, en daar zie je de discussie over het uh, passend onderwijs in een notendop... tussen uh, nou, SP en CDA in dit geval. Maar dat zijn natuurlijk de splijtpunten die uh, al duidelijk zijn geworden... waarbij het kabinet al concrete plannen heeft gelanceerd... die al in de Kamer zijn uh, besproken uit en daarna. Ja, en daar uh, heb je dan ook meteen felle discussie over. Terwijl veel plannen bijvoorbeeld, want dat is wat uh, Cohen uh, de, het kabinet ook verweet... Ja, uh, dat veel plannen toch over de verkiezingen heen zijn getild. Hè, wat gebeurt er met... Uh, met de bijstand bijvoorbeeld, wat gebeurt er in de zorg? Uh, ja, dat zijn discussies die toch uh, een hoog niet eens gehalte blijven houden. Terwijl hier zie je uh, dat iedereen met de plannen in de hand toch een felle discussie aangaat. En ik zit even onderwijl naar het beeld te kijken, maar zonder geluid uiteraard. Want ik zit naar jou te luisteren Michiel. Maar, maar daar valt me op dat ja. iedereen elkaar ook uh, heel vriendelijk aankijkt. Hoor je dat ook terug? Nou, Cohen ziet er op zijn gemak ja, uit en lacht. En... Ja. Nee, de toon is, is wel beduidend anders uh, dan, uh, nou ja goed, laat ik het woord nog maar een keer gebruiken. Het straatgevecht uh, wat het gisteren was bij nee. een Vandaag. Uh, de politici zelf, ik heb er enkele gesproken, uh, zeiden zelf ook vooraf van nou dat was wel heftig. Nou dat was het inderdaad. Uh, de toon was ook uh, heel scherp, terwijl hier vanavond ook zo af en toe ook nog wel eens een grap gemaakt wordt. Er wordt wel gelachen en dan op de inhoud gedebatteerd. En zo moet je eigenlijk, uh, ja, zo zie ik politiek in ieder geval graag. Goed, straks nog meer van dit uh, laatste verkiezingsdebat. Dankjewel, Michiel Breedveld. Uh, bijna drie uur over half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is Rachid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal. In Oostenrijk heeft Natasja Kampusch, die jarenlang gegijzeld is geweest... een schadevergoeding geëist van de staat. Ze vindt dat de politie te weinig heeft gedaan om haar te vinden. Natasja Kampusch wist na acht jaar op eigen kracht te ontkomen. En haar ontvoerder pleegde dezelfde dag nog zelfmoord.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 En in Griekenland zijn 49 illegalen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze sinds eind januari in hongerstaking zijn. De 49 mannen hebben hart- en nierproblemen. Zo'n 150 anderen zijn ook in hongerstaking. De immigranten wonen al jaren in Griekenland, hebben door de crisis geen werk... en eisen een verblijfsvergunning. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Rachid Winsch. Um, dan doen wij voor de laatste keer... geven wij antwoord op de vraag hoe je de Provinciale Statenverkiezingen sexy maakt. Nou, misschien door het debat dat nu bezig is. Maar zeker ook door een heel mooi st mooie, een stel mooie dames. Dus toerden wij de afgelopen dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En iedere dag vertelde een andere mis over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. We hebben alle provincies al gehad, behalve Miss Limburg. Dus nu is het woord aan haar. Nou, ik ben Kelly Wekers, ik ben 21 jaar en ik ben Miss Provinciaal Limburg. Uh, Limburg is te gek omdat wij echt een heel mooi landschap hebben. En natuurlijk vind ik ook erg leuk dat wij de lekkerste vlaaien hebben. De beste zachte geest zoals jullie waarschijnlijk ook al horen. Dus uh, ik denk dat Limburg heel veel te bieden heeft. Uh, wat ik vind dat beter kan in Limburg is denk ik toch wel de werkgelegenheid. En ik denk dat er wat aan gedaan moet worden, want anders eindigen we straks in Limburg met alleen maar... Ouderen. En ik denk toch dat het belangrijk is dat we ook nog wat jongeren in Limburg hebben. Als ik de baas zou zijn van Limburg, dan zou ik veranderen. Ja, ik zou dus zorgen voor de werkgelegenheid, dat er meer jongeren blijven. Maar ik denk dat Limburg ook al wat meer in de spotlights mag komen te staan. Um, dan denk ik dat we meer burgemeesters nodig hebben, zoals Onnehoes. Zodat toch een beetje de BN'ers richting, richting Limburg komen. Ik zou nooit willen wonen in op de Waddeneilanden. Ik denk dat het meer iets is om twee dagen met vriendinnen naartoe te gaan, even aan het strand te liggen en dan toch weer terug te keren naar de bewoonde wereld. Ik ga stemmen op de VVD. Uh, voornamelijk omdat zij zich bijvoorbeeld inzet voor de student. En ze zijn bijvoorbeeld voor de verhoging van de maximum snelheid. Dat vind ik ook super, dus uh, ik ga stemmen op de VVD. Ja, wil je deze mis zien en alle andere missen en alle missers allemaal te zien op bnntoday.nl. En uh, morgen dan, uh, is, ja, dan zijn al die bloopers er zeker. Nu nog even niet, maar morgen wel. Zou ik Zou ook zeker even kijken, bnntoday.nl. Zometeen dan natuurlijk nog meer van het verkiezingsdebat, het laatste debat en de laatste stand van zaken in Jemen. My mama used to tell me, girl, you ain't that cool To see a man you love I start to act a fool?" Tell me what's a girl I'm supposed to do Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say I'm in love with you, it's driving me insane I know I'm sounding stupid, but is it okay To be a woman every day Van Joris De eerste keer in mijn leven dat ik uh, dronken was... dat was van een uh, mix of een cocktailtje. De meest eenvoudige. Volgens mij hebben een heleboel hem ooit gedronken. En dat was gewoon Abel met uh, jus de rance. Ik had bijna een hele fles op. Uh, ik kon niet meer lopen aan het eind van de avond. Een plakmondje. Misselijk. En de volgende ochtend een kater van hier tot Tokio. Tegenwoordig drink ik nooit meer cocktails. Het is veel meer bier en wijn. Maar ik vind het vaak te zoet... Maar er gaat wel een hele wereld achter schuil. Want hier in Amsterdam zijn namelijk de wereldkampioenschappen in Jimmy Woo vanavond. En uh, allemaal deelnemers uit de, de hele wereld laten hun kunstjes zien hoe ze hun beste cocktail kunnen maken. De zaal is helemaal afgeladen met mensen. Je moet het zo zien. Een bar met allemaal drank en cocktailshakers. Daar staat de deelnemer op. Daarvoor een jury, een driekoppige jury. Ja, en die gaat alles testen. En ze laten allemaal aan de hand van een praatje zien hoe ze die cocktails maken. Maar dat je hier een uh, hele avond naar kan kijken, dat fascineert me wel. ice cold. Maik Breuken, jij bent hier een van de gasten, maar wat doe je op een WK-mix? Uh, ja, er zijn acht deelnemers van over de hele wereld, die zijn hier, uh, hier bij één in Amsterdam. En het mooie hiervan is, is dat je heel veel... Uh, mensen uit bijvoorbeeld Azië, maar ook Australië, Amerika... waardoor dus alle verschillende stijlen samenkomen hier in Amsterdam. Dus het is behoorlijk uh, uniek. Maar geen Nederlanders? Geen Nederlanders dit jaar, inderdaad. En waarom zit jij er niet bij? Want jij kan toch ook mixen? Uh, ik kan mixen, maar ik doe uh, sinds drie jaar geen wedstrijden meer. Ik heb zelf uh, zeven jaar wedstrijden gedaan. En uh, ja, eigenlijk de tijd die ik nu... of die ik toen in het uh, voorbereiden van wedstrijden steek... die steek ik nu in, uh, in mijn eigen bedrijf. Dus, dus voor mij is het, uh, het wedstrijdgedeelte voorbij. Het is jouw hoogste plaats ooit... Ik ben de derde van Europa geweest, top 20 van de wereld en ik ben Nederlands kampioen geweest. Dus... Nou, waar let je nou op als je naar de mixers kijkt? Uh, nou, wat ik altijd heel belangrijk vind is gewoon je uitstraling achter de bar. Ik vind dat wel heel belangrijk en uiteindelijk je presentatie natuurlijk. Dat je Alle tompoels met uh, die bekers omhoog gaat. Ja, nee, dat zullen we hier vanavond niet zo heel veel zien. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je achter de bar een stukje charisma, een beetje stijl, een beetje uh, toch wel, ja dat je er staat. Ik denk dat dat heel belangrijk is als bartending. Als je dat over kan brengen naar je publiek dan... Uh... Ja, dan ben je voor mij geslaagd. Plus je drankje uiteraard, moet natuurlijk uh, goed zijn. Maar die krijgen wij niet te proeven vanavond, dus dat uh, helaas... Het is nog een hele wereld, hè? Het is een hele aparte wereld. Het is topsport, hè. Dus uh, wat ik altijd zeg, Pieter van Hogeband die zit de hele dag in het zwembad. En, of zat de hele dag in het zwembad. En ik heb uh, jaren in een, uh, in, een, in een garage gewoond waar je je wedstrijden voorbereidt... en je boeken leest. En, uh, ja. en ja, ik heb uh, de wereld gezien omdat ik achter de bar drankjes maken en een stukje show kan inzetten. Dus Dat is, uh, vind ik heel mooi. Is, uh, dus echt uh, hard werken om uh, daar een beetje staan in te houden in die hele mixwereld? Ja, sowieso is het uh, deze wedstrijd bijvoorbeeld is echt een ja, mixology uh, wedstrijd, waardoor je ja, echt uh, uren, uren boeken moet lezen, op de hoogte zijn van trends, uh, je eigen siropen, je eigen drank infuseren. Dus het, is een, uh, het kan een fulltime job zijn. Maar wat bereik je er uiteindelijk mee als je wereldkampioen wordt? Uh, ja, de eer hè, is het. Dat, je niks. En word je dan overal gevraagd? Ja, je wordt gevraagd voor seminars, workshops, uiteraard trainingen. Dat je dat allemaal voelt. Goed, hè? Om een beetje op de hoogte te blijven. Zoals dus ik naar voetbal kijk, kijk jij naar mix. Ja, nee, ik kijk ook naar voetbal. Dat doe je allebei. Dat doe ik allebei, ja, precies. Een goede mix. Een goede mix, inderdaad, ja. So, who's gonna be the winner, guys? Daniel, from Australia. En Daniel uit Australië is wereldkampioen geworden. En helaas voor mij en ook het publiek geen cocktails van de wereldkampioenen. Maar het was leuk om te zien. Alleen voor mij geen cocktails. Ik het liever bij een biertje of een wijn. Van Joris naar Michiel Breedveld van de NOS. Die volg, volgt het uh, verkiezingsdebat. Het is bijna afgelopen, hè Michiel? Ja, het is bijna afgelopen. En uh, hoe langer het duurt, hoe meer vuurwerk. Uh, want er werd toch, uh, toch een stevig robotje gevochten. Ik voorspelde het al. De uh, bezuinigingen zijn natuurlijk uh, het punt van discussie. En dat in combinatie met die beloofde, uitgestoken hand van premier Rutte... om samen te werken met de oppositiepartijen in het uh, parlement. Nou, dat uh, zint... Uh... Uh, zint de oppositie helemaal niet zoals dat nu gaat. Uh, als de premier naar de Kamer geroepen wordt met uh, 74 zeteltjes... dan is de, uh, zijn de coalitiepartijen te beroerd om mee te werken... zodat de premier alsnog toch moet komen. Nou, allemaal van dit soort kleine ergernisjes kwamen naar, uh, naar voren... waardoor bijvoorbeeld Rauwvoet zei van... nou, ik lig hier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 En ja. u bent inderdaad een partij van ruggenten en u wilt er nog meer bij. Wij hebben er liever meer agenten bij. Oh, Oké, okay, nee, maar ik voor rechtstreeks aangevallen. Ja, ja, ik, ik, rechtstreeks, zal, ik, rechtstreeks, ik zal je helpen, Joop. Ja, ik, ja, ik word rechtstreeks ja, aangevallen. Het, ja, het, de ja, is, gaat helpen. Ik zie wat moois ja, staan ineens. Ja, nog dat, nog gaat, he, dat gaat alleen nog maar mooier ja, worden. Het is wel de heer Wilders aan jouw partij geweest... die zelfs ongelezen alternatieven bij de begroting... of bij de behandeling voor de bezuiniging in de cultuursector gezegd heeft ongelezen gaan met de prullenbak in. Als je zo met de kamer omgaat, dan is het wel heel erg ver met uw partij. Maar ik wil die vraag van die meneer nog even beantwoorden. Hij heeft natuurlijk wel gelijk. Wij worden met z'n allen heel goed betaald om natuurlijk ons werk te gaan doen. Ik zit er niet om te wachten om elke keer maar weer kabinet in huis te sturen... totdat ik er elke keer zelf in zit. Uh, natuurlijk het liefst niet morgen dan vandaag. Nou, kijk, uh, dat is dan toch een beetje in het vuurwerk. Maar goed, de toon was toch echt een beetje anders dan gisteren. En uh, ja, ik loop nu even de studio in, want het debat is inderdaad uh, afgelopen. Nou, ik ga even spieken om het hoekje, want ik sta nu nog achter de publieke tribune... hoe de gezichten van de heren en dames politici erbij uh, staan. Nou, zien er redelijk uh, ontspannen uit. Mm -hmm. Eens even kijken of we nog iemand uh, kunnen spreken... Het zou natuurlijk nog wel aardig zijn. Ja. Ik loop even is, naar binnen. Het klinkt ja, gezellig in ieder geval. Misschien uh, Emiel Roemer zie ik hier staan. Meneer Roemer, wat vond u van het debat? Uh, nou, Ik vond het wel heel erg leuk dat er uh, vragen van, uh, van de gewone kiezers eigenlijk kwamen... en dat we daar niet op waren voorbereid. Het is voor ons wel een stuk spannender, want je weet niet wat er gaat komen... maar uh, het maakt het wel spontaan. Het debat begon wel erg poeslief, vond u dat ook niet? Ja, dat uh, uh, heeft ook wel een beetje met de opzet natuurlijk te maken. Dat je reageert naar de mensen toe. Nou, daar ga je natuurlijk altijd al serieus antwoorden op vragen die je serieus krijgt. Maar ik denk dat in de loop van het debat uh, het wel wat steviger werd en dat, dat mocht ook wel. Ja, dat is ook wel nodig, want het gaat ook wel ergens over. En dan ontplaatst uh, ontspint zich toch een discussie over uh, ja, de bezuinigingen die voor ja. een groot deel nog gaan komen. En die al dan niet uitgestoken hand van, uh, van premier Rutte. U werd ja. giftig, Magiel de Graaf werd giftig van de PVV. Waarom? Nou, ik werd vooral eigenlijk giftig omdat zo overduidelijk uh, de rekening van de crisis bij een bepaalde groep mensen wordt neergelegd. De meest kwetsbare. En of dat nou de zorgleerling in het onderwijs is. Zoals ik net in het debat al zei, ik ben er vanmorgen geweest. Ik had echt tranen in de ogen. Ja, maar het wordt ook weer tegengesproken ja, maar... door uh, onder andere CDA en PVV. Ja, laat ze alsjeblieft dan eens een keer met mij me meegaan. Ik ga niet voor niks naar die school, omdat ik ook die brief krijg van... Uh, er wordt bij ons ontzettend veel bezuinigd en dan moeten we ons gewoon mensen uit. En als je dan ziet over welke kinderen het gaat, ja, dan doet me dat heel erg pijn. Maar ook zo'n voorbeeld die ik, die ik echt gaf. Stel dat ik in de bijstand zit en mijn dochter werkt wel. Dan kan zij voor zichzelf niet sparen omdat zij mij zou moeten onderhouden. De hele toekomst van dat kind is meteen naar de Filistijnen. En dat is wat dit kabinet gaat voorstellen. En natuurlijk... Uh, misbruik, in, in, in, uh, waar dan ook, moeten we aanpakken. maar dit is geen misbruik. Dit is de toekomst van die kinderen die aan het werken zijn. Uh, echt om zeep helpen. Even drie keer ademen. Morgen mag u niet meer spreken. <laughs> Morgen mag de kiezer spreken. Ja. Wat zou u tegen de mensen, of ze nou van uw partij zijn... of van een andere partij, van de PVV, waar u zo'n ruzie mee had vandaag... wat zou u tegen al die mensen willen zeggen? Nou, er zijn heel veel landen die knokken nou uh, voor meer democratie. Wij hebben het. Dus maak daar gebruik van en ga stemmen. Dank u wel. Graag gedaan. Michiel, ik lees hier nog op Twitter van Gustav Bessems. Weet je wel, die verslaggever van de pers die zegt... Oei, de one-liners ja. in dit debat klinken sowieso steeds alsof iemand plat op zijn rug valt vanaf de hoge duikplank. was dat allemaal zo pijnlijk? <laughs> ja, die, die... Nou, zo pijnlijk was het niet. Maar er zaten inderdaad wel wat, uh, wat ingestudeerde one-liners in. Zoals uh, uh, wij kiezen voor agenten in plaats van regenten. Nou, dat soort uh, one-liners. Maar goed, ja, het zijn wel de dingen die, uh, uh, die ook gisteren in het een-vandaag debat zaten. Die al de hele campagne voorbij komen. Um, ik denk dat wat hier vanavond opvallend was... is dat er toch iets meer inhoudelijk gediscussieerd werd. Uh, dat er ook geluisterd werd... Uh, ook door stevig ingrepen, grijpen van Ferry Mingelen en Dominique van der Heijden overigens. Laat elkaar vooral even uitpraten. Nou, dat is vanavond eindelijk eens een keer gebeurd. Dus in die zin was het misschien wel aardig. Ja, wat had ze een mooi pak aan, hè, Dominique? Ja, prachtig, hè? Ze had het <laughs> beloofd. Oh, ja? uh, dat dat spraakmakend zou zijn. Is er nog over getwitterd eigenlijk? Ja, zeker. Of ze gesponsord wordt door een pakkenfabrikant vooral. En, uh, ja. Ja. en dat ze de show stelde ja, dat het dat eigenlijk niet hoort. Ja, ze zei van vanmiddag bij lunch op Radio 1, zei ze... er zal niet gepitterd worden over mijn haar, maar vooral over mijn pak. Dus nou, ja. wellicht heeft ze gelijk gekregen. Er twitterde ook iemand of dat het net Elvis was in zijn Vegas-tijd. Dus nou... Ja, bedacht, ik zal <laughs> tegen haar zeggen zo. Goed, Michiel Breitveld die gaat lekker mingelen... en uh, nog een paar biertjes wegtikken met de heren en dames politici. Michiel, dankjewel. Tot snel. Yo, succes. Ja. Dit is Radio 1. BNN Today. Gaan we door naar het Midden-Oosten, want uh, ook daar gebeurt zo wat hier en daar. Uh, in Jemen en Iran uh, was er flink wat aan de hand vandaag. In uh, de Libische hoofdstad Tripoli was het volgens de berichten wat rustiger. Maar dat had dan te maken met de sluipschutters van Gaddafi... die op de hoek van de straat de betogers in de gaten zouden houden. Al zal Gaddafi waarschijnlijk zeggen dat er helemaal niets aan de hand is. Nou, straks praten we verder over Libië en Iran, maar eerst Jemen. Uh, vandaag waren in de hoofdstad Sanaa de grootste betogingen tot nu toe... En Sam die woont en werkt daar in Sana. Sam, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, je wilde net naar een betoging gaan, net uh, een paar minuten geleden. om uh, de zus van je vriendin bij te staan. Die is uh, oppositieleider. Maar dat ging niet. Wat gebeurde er? Uh, ja, we waren op weg. Uh, waar uh, veel demonstranten samenkomen. Mm -hmm. uh, maar we kwamen niet door het checkpoint heen. De hele omgeving is afgezet door militairen. Mm -hmm. En het was vooral omdat er wat uh, stammensen rondreden in landcruises, geweren, die uh, wat imponeerden. Dus uh, voor de veiligheid hebben we teruggekeurd. Oké, okay, want waarom zou het gevaarlijk kunnen zijn dan? Nou, de, die pro-demonstranten, die pro-democratie-demonstranten pro, pro, de pro zoals ze genoemd worden, mm -hmm. die worden nogal geïmponeerd door uh, uh, pro-regeringsdemonstranten. Vanuit een andere hoek. Ja, ja. Dat is een gewapende lui. En dat zijn met name stammensen. Dus je moet je voorstellen mensen in uh, het Kalashnikovs, in landcruisers. En, uh, ja. en die die uh, imponeren nogal. Dat is sowieso een beetje het probleem, hè Jemen? Dat alle verschillende stammen nogal bewapend zijn. Ja, ja de, de regering of de autoriteiten hebben geen monopolie op wapens. Dus uh, men hoopt wel heel veel verandering, maar is tegelijkertijd heel erg bang voor gewapende toestanden en, uh, en, en beschotingen in, in, in de stad en dat soort zaken. Mm. Maar uh, lopen, men, er... Er heel erg bang voor. lopen er ook echt mensen op straat met wapens? zie jij dat? Nou, ja, nou de, alle jemenieten in het noorden die dragen van uh, een, een dolk op een belt, op een riem. Mm -hmm. uh, en veel mensen hebben wapens thuis. Ja. Dus uh, ja, er zijn wel veel wapens in omloop. Um, nou, was er dus vandaag aangekondigd de grootste demonstratie ooit? Um, de, ja. hoe, hoe, hoe was het? Hoe is de dag verlopen? Uh, volgens mij is het vanuit de oppositiekant tegengevallen. Ik heb vooral heel veel pro-regeringsdemonstranten gezien. Dus uh, de regering is er wederom niet geslaagd om heel veel mensen. Uh, binnen te halen in de stad. Door, er werden allemaal bussen georganiseerd en hele pleinen stonden vol met allemaal vlaggen en mm -hmm. acties reden rond met speakers van wij willen alleen maar Ali, Ali, we willen alleen maar Ali als president. Ja. Uh, dus uh, dat is heel erg uh, geslaagd geweest. En De anti regeringsdemonstranten demonstranten die bleven vooral op de universiteit. En uh, volgens mij is dat in numbers in aantallen tegengevallen. Ja, dus voorlopig uh, gaat het nog niet uh, echt gebeuren daar, oh, zeg maar. Nou, ik wil, ik wil niet zeggen dat er heel veel gediscussieerd wordt. Elke Jemenit hier in, in Sanaa die wordt, die praat over een nieuwe regering. En loyaliteit met stammen wordt er heel veel over gepraat. En uh, hoe de president weg moet en al dat soort zaken. Maar tot op dit moment zit hij nog stevig in het adem. Goed, dankjewel Sam vanuit uh, Sanaa dus in Jemen. En uh, we horen je snel weer. Gaan we door naar uh, Iran. Daar zijn vandaag ook duizenden demonstranten de straat op gegaan. Zij eisen de vrijlating van de oppositieleiders Mousavi en Karoubi. Die gisteren zijn gearresteerd. En volgens de laatste berichten heeft de politie met traangas op de demonstranten geschoten. Peeman Javari is politicoloog en die volgt alle ontwikkelingen daar. Peeman, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, jij zou vlak voor dit gesprek nog contact hebben met je familie en je vrienden daar. Ja. Maar dat lukt niet, hè? Nee, met een paar mensen met familie heb ik het met name uit veiligheidsredenen niet gedaan. En uh, met uh, vrienden die ik wilde bellen is niet gelukt. Want wat er meestal gebeurt is dat... Uh, uh, het netwerk plat wordt uh, uh, gelegd, uh, uh -huh. want in Iran zijn met name de demonstraties laat begonnen, uh, Iraanse tijd na vijven, uh, uh -huh. en uh, tot in de avond uh, doorgegaan. En uh, ja, uh, het is ook voor mensen ontzettend moeilijk om op één plek te verzamelen. Dus wat er gebeurd is, is dat er verspreid over de hele stad uh, schermutselingen waren met de politie uh, als mensen zich probeerden te verzamelen. Ja. Nou, nou zouden die, uh, uh, de oppositieleiders Moussaville en die Karoubi zijn opgepakt. Nou, Maar dan zegt de regering zegt van niet, die ontkent het hè? Ja. ja, tegelijk is het wel zo dat ze niet meer in hun huis zitten. Dus uh, zou de regering tenminste een verklaring moeten geven van waar ze dan wel zijn. Mm -hmm. Ik denk dat ze doelbewust deze strategie volgen om uh, ja, zo diffuus mogelijk te maken... dat het uh, onduidelijk is wat ze eigenlijk uh, gedaan hebben. Dus dat het geen arrestatie is. Om tijd te winnen, mensen aan het idee te laten wennen dat deze leiders uh, gearresteerd kunnen worden. En uh, ja, een beetje de angel eruit uh, te halen. Dus ik denk dat dat heel erg uh, bewust uh, gebeurt. Hey, en wat gebeurde er vandaag op straat? Ja, het is, um, ik moet zeggen, een paar weken voor het Iraans nieuwjaarsfeest. Dus uh, mensen stuurden elkaar berichten van laten wij boodschappen gaan doen voor het feest. Wat uh, in code was voor daar en daar ga ik demonstreren. Om duidelijk te maken waar, waar ze zich gingen verzamelen. En zo is het dus laat in de middag begonnen in een aantal steden. Uh, met name in Teheran, maar ook uh, uh, daarbuiten. Mm -hmm. En ja, mensen probeerden zich dus te, te, te verzamelen. Maar er was dus ontzettend veel uh, uh, veiligheidsdiensten op straat. Ook onzichtbaar, dus uh, in burger uh, gekleed. En uh, er zijn ook een aantal arrestaties verricht. Het is onduidelijk hoeveel en waar die mensen zitten. Je hoort er hier bijna niks van. Um, is het... Ja, ik heb de indruk, moet ik zeggen, dat, ze, dat het de regering dit keer uh, nog beter gelukt is... om uh, ja, netwerken uh, plat te leggen, mensen uh, te beletten om met het buitenland te communiceren. Want uh, het is veel moeilijker om inderdaad uh, berichten te, te krijgen. Ja. Maar goed, voorlopig dus wel wat demonstraties, maar nog, gelukkig, gelukkig nog niet uh, heel erg uit de hand loopt het daar vandaag. Nou, het, het, het is dus. Uh, ik, ik vrees dat er wel uh, veel arrestaties zijn. Uh, en zeker ook uh, van bekende mensen uh, die in de oppositie zitten. Uh, Zo is een uh, vrouwelijke onderminister van vorige regering ook gearresteerd. Mm -hmm. uh, maar dit, wat er nu gebeurt, is wel een hele belangrijke ontwikkeling. Omdat Mustavian Karoubi, de oppositieleiders wel gearresteerd zijn. En anderhalf jaar was dat niet het geval geweest. Je bedoelt anderhalf jaar geleden toen het, ja, toen het ook enorm losging daar? Ja, zeker. Ja. Toen ja. er ook uh, massale demonstraties waren, ja. zijn min of meer uh, onder huisrest uh, gezet. Maar niet gearresteerd. En ik denk dat ja, de regering dus nog meer stappen aan het ondernemen is om uh, de oppositie uh, te onthoofden. Goed, Peeman, jij houdt het voor ons in de gaten. Nou ja, niet alleen voor ons, maar jij houdt het daar ja. in de gaten en uh, we komen snel bij jou terug. Peeman Javari over Iran, dankjewel. Ja, morgen dus ook nog grote demonstraties in Tripoli. Vandaag heel erg rustig daar. Um, ondertussen komen er wel steeds meer vluchtelingen aan... bij de grens tussen Libië en Tunesië. De situatie wordt alleen maar erger, vertelt Hanna van het Rode Kruis. Nou, wat je ziet is dat er nog steeds duizenden en duizenden mensen... proberen de grens over te steken. Ik stond er uh, vlakbij en, en dat zijn zo ontzettend veel mensen... Die, die er doorheen willen, maar nog niet kunnen of niet mogen... Uh, dus het ziet zwart van de mensen die op elkaar gestand, tegen elkaar aangedrukt... die gillen, die roepen, die dingen gooien ook, die zo graag naar binnen willen. Ze zitten in een soort van niemandsland voor de grens, voordat ze Tunesië in kunnen. Het wordt eigenlijk alleen maar erger. Wat het grootste probleem is uh, op dit moment, en natuurlijk van de afgelopen dagen... is dat de hoeveelheid mensen die de grens oversteekt blijft toenemen, blijft toenemen. Maar de hoeveelheid mensen die geëvacueerd worden of getransporteerd worden... naar bijvoorbeeld een luchthaven of naar een haven... Uh, is maar minimaal. Dus de, de, de afvloei van mensen is heel klein... en de toevoer van mensen is ontzettend groot. En dat legt een hele grote druk op de grens... en op het opvangkamp wat is ingericht. En daar is gewoon een grote behoefte aan, uh, aan tenten, aan dekens... aan water en sanitair voor die duizenden en duizenden mensen. Ja, dat luidt het einde in van BNN2D van vandaag. Uh, morgen zijn wij er niet, donderdag wel. Leuke filmpjes BN2D.nl Zometeen langs de lijn met Robert Meder. Vindt u het eerlijk dat gewone gezinnen de rekening van de crisis betalen? Dit rechtse kabinet verlaagt de belasting op villa's en kiest ondertussen voor hogere huren, duurdere zorg en stijgende kosten voor kinderopvang. Op 2 maart kunt u dat voorkomen. Stempartij van de Arbeid, want het moet eerlijker.